Christian Bonebakker met het NOS Journaal. Het kabinet praat alleen nog met Turks-Nederlandse organisaties die de rechtsstaat en de democratie steunen. Dat staat in een brief van het kabinet over de spanningen in de Turks-Nederlandse gemeenschap. na de mislukte staatsgreep van twee maanden geleden. Sindsdien hebben 175 Turkse Nederlanders aangifte gedaan van bedreiging, intimidatie en geweld. Ook zijn zo'n 600 kinderen uitgeschreven van scholen. Vier op de tien vrouwen zijn de afgelopen jaren gediscrimineerd op hun werk omdat ze zwanger waren, meldt het college voor de rechten van de mens. Evenveel als vier jaar geleden. Het college roept de overheid op om dat aantal binnen vijf jaar te halveren. Zwangere vrouwen lopen bijvoorbeeld een promotie of loonsverhoging mis of worden plotseling ontslagen. In Syrië is een wapenstilstand ingegaan die een week moet gaan duren. Het staakt het vuur is tot stand gekomen na maanden van onderhandelen tussen Rusland en de VS. Het leger van president Assad zegt zich te zullen houden aan het bestand. De rebellen hebben nog niet gereageerd. Daarin in het akkoord is onder meer afgesproken dat er direct humanitaire hulp wordt toegelaten in Aleppo. Klanten die hun hypotheek oversluiten betalen al jaren te veel boeterente aan hun bank, meldt het tv-programma Radar. Het programma baseert zich op een onderzoek van een hypotheekadvieswebsite die 12.000 dossiers onderzocht. Boeterente mag niet hoger zijn dan de financiële schade die de bank leidt door de overstap, maar volgens de onderzoekers houdt geen enkele Nederlandse bank zich daaraan. In de Amerikaanse staat Pennsylvania heeft een jongetje van twee zichzelf per ongeluk doodgeschoten met een vuurwapen. Het ongeluk gebeurde in een huis in de buurt van de stad Philadelphia. De peuter overleed kort nadat hij zichzelf in de borst had geschoten. Het is niet duidelijk hoe het jongetje aan het vuurwapen kwam en van wie het wapen was. Het weer, het is helder vannacht. Het koelt af tot ongeveer 16 graden. Morgen schijnt de zon volop. Het wordt 28 tot 32 graden. Daarmee wordt het de warmste 13 september ooit gemeten. Ook woensdag blijft het warm met temperaturen boven de 30 graden. Dit was het. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu het laatste uur. I'm uh -huh.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 Ja, je zijn Bloemendaal nou erbij, maar dat is echt uh, voltooid verleden tijd. Okay, uh, dat ja. was tot 2012, dus ik ben hier in uh, het voorjaar van 2012 begonnen. Dus uh, ik ben ja, hier een half helemaal fulltime, of uh, hier alleen bij Alleen je nu. hier Oké. Okay, en ja. een school in Amsterdam dan nog. Ja, o oh ja, ik bent ook leraar. Ja. <laughs> dus dat is wel heel mooi dat je echt nu helemaal uh, voor er kan zijn. En je hebt dan uh, nog een school daarnaast waar je les geeft en geef je daar... Uh,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 ja, er kwamen ook er kwam wat familieverhalen kwamen naar boven. Dat mijn grootouders, ja, die woonden in een straat, in de Wees wat dus echt een Joodse buurt was. En, nou, na lang gedoe bleek uiteindelijk dat zij dus ook in een woning kwamen. Ze konden nooit, we ze hadden zeven ze jaar verkering, ze konden niet trouwen. Maar toen de, de Joodse bevolking werd weggevoerd.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 Die dan uh, in 1938, 1939 in de winter uh, na de Kristallnacht in Duitsland. Met al die vluchtelingen. We zien het voor ons. Want het is weer een vluchtelingenstroom. Ja. Die ons land opkomt. En dat de, burger, de minister van Binnenlandse Zaken zei. Nou hoeveel honderd kunt u er hebben. En dat de burgemeester van Zandvoort gelijk schreef. Eigenlijk nog zonder de gemeenteraad gehoord hebben. Nou we hebben al twee hotels uh, ja. beschikbaar. En in dat ja, toch NSB dorp Zandvoort. Want dat ja. was ook al gaande. Dat die NSB zich aan het grootmaken was. En in, in Zandvoort was dat helaas uh, behoorlijk. Zeer behoorlijk.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 Terwijl je weet dat er uh, s'nachts en op andere momenten, en natuurlijk in steeds sterkere mate, en zeker vanaf de Duitse invasie, die, uh, die, die rassen leren en dat, dat antisemitisme natuurlijk ook hier uh, ja, naar boven kwam. En die uh, synagoge die dan opgeblazen werd, dat was natuurlijk ook een hele ja, unieke uh, gebeurtenis. Dat wat in Duitsland al zeven jaar gaande was, dat was in Nederland nog nergens zo, en in Zandvoort voor het eerst. Hm. Dus de, de aanslag op de synagoge van Zandvoort was eigenlijk kristalnacht in Nederland. Begin ja, zo kan je het noemen. Ja, hè? zeker. Ja, dat is wel heel wat geweest, hè, die, die periode. Het is nu over uw boek Joods Sandvoort voor de luisteraars. Meneer van der Linden, Teunaert van der Linden, heeft een boek geschreven over Joods Sandvoort, een pioniersgeschiedenis. En het gaat eigenlijk over de periode 1880.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 Geld, menskracht, uh, moeite uh, enzovoort uh, mm. ja, voor Zandvoort over hadden, omdat ze een geweldige droom hadden, uh, namelijk gewoon een, een tweede dorp zeg maar, op, het, op het oude vissers- en hoteldorp te bouwen, mm. waar gewoon ruimte zou zijn voor het, uh, voor het badwezen. Ja. En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 Dus dat was een hele heel uitzoekerij, dat heeft nog zes jaar geduurd, van wat is überhaupt nog Joods in Zandvoort. Ja. En uh, uiteindelijk heeft dan de gemeente Zandvoort dan nog zeg maar, voor vier ton ongeveer uh, dat uh, grondgebied dan, uh, overgenomen. Hm. En pas in 1951 konden dus die aandeelhouders, die Joodse aandeelhouders, ook uitbetaald worden. En toen is pas de laatste namloze vennootschap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 Think of my life There is one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 Rejoice, oh Israel, rejoice, O oh, Zion, rejoice, for the Lord your God has made you His delight. Rejoice, oh Israel, rejoice, O oh, Zion, rejoice, for the Lord your God has made you His delight. Has made you His delight. Lord Trumpet in Zion Sound on the mountains Lord Trumpet in Zion For the day of the Lord is come Lord Trumpet in Zion From afar, Me, oh, just take a look around you. What a joy! Risen upon you. <laughs>